Hido. Ja, Peter. Naar de gevangenis, met dat stelletje lukkenaars. Maar u hebt het, u hebt het maar recht vinken, druif het niet te ver, hè. Recht is wel het laatste woord dat iemand als u in de mond mag nemen. Nee. Zal ik de officier van wacht voor de witte Peter? Ja, dat hij een combi bestelt. Hoe zal me mettre en prison? Jij toont aan mij aussi, monsieur Zogou. Dat heb je inderdaad goed begrepen. maar zo Geen het gij ook niet, hè. Ik heb me neergeklubbeld, godverdomme. Wat zo dat gezet. Wegwezen.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 Notaris Leroy Dag Albert, met Edouard. Ah, euh, un euh, Tu veux me laisser, seul C'est un euh, <coughs> professionnel, de D'accord, papa. Oui, dis-moi. C'est un rapport avec les morts. Je ne suis pas rassuré. Albert. Je comprends. Maar er is geen reden tot paniek. Er zijn al stappen gezet om de zaak stil te houden. Ja, maar het onderzoek gaat nog altijd door. Oh, Conrad, oh oui. Om de schijn hoog te houden. En tuvera, veel zullen ze niet ontdekken. Nee, ook niet over Sylvie. Sylvie van de Voren? Ja, wie anders? Maar waar jij nog mee afkomt, die waar. Het is genoeg dat iemand zijn mond voorbij praat. Waarom zou hij of zij dat doen? Als die affaires van nu nog lang blijven lopen, naar nou Ludovic en Adriaan, wie voelt zich nog bedreigd? En is misschien bereid uit de biecht te klappen. zeg jij eens? Ja, geen namen, toch niet over de telefoon. Kunnen we niet ergens afspreken, Albert? Wat probleem? Wat stelt u voor? Het Grand Café in de Kuipenstraat. Vanmiddag om half één? Mm -hmm. Ik zal er zijn. Ja. Lerwa en Buis. Ja. Hijp hey, me Beekman heeft het mij zelf gezegd, hè. Ze Dat zijn hier komen opzoeken voor een operatie doofpot. Ja, wat zit daarachter? Hmm. Ik zou zeggen, oh, je toch? Oh, die Beekhoutmanbroek, geef die rest een servet aan uh, een keer. Ja, het is maar water, Peter. Ja, water, water, maar op die plek <laughs> Ik kan het eerste kwartier niet buiten komen. Ja, wat waren we aan het zeggen? Ja, Lorwa en Buis. Oh, dat is goed. Met twee handjes, Bittetje. Ah, ja, ja, ja. Met twee handjes. Ja, wat ze elk apart met heel die zaak te maken hebben, is duidelijk. Er hm. was via zo'n vrouw in Buis als advocaat van Vinker en zijn fundamentalisten, Maar samen? Oh, dat is toch zo moeilijk niet? Nou, zeg het mij dan maar. Bobke, Bob, ga nu weg. Allee, ah, zeg. Nee, al heeft, heeft hij al eten gehad? Nee, maar jij ah, het toch? Dan moet hij een beetje meer eten geven en een beetje vroeg. Zee. Ja, uh, zeg het eens. Verband tussen die twee? Ja. De loge, Pieter. De loge. De broederschap, dat is voilà. waar. Hm. Misschien dat we daar eens wat meer werk moeten van maken. Een en ander uitspitten. Ja, tot op het bot. Om het eens dus heel origineel te zeggen. Hè. Oh, Sarah. <laughs> het is die waarheid. Die sokken, dat is een manken. Die maar aan mijn mouw te smeren. Ik ben zo te Trouwens, jij moet toch kinderen hebben, hè? Ja, moesten, moesten. Maar zeg ik moest moest ik niet dat ze niet welkom waren, Pieter? Dat zeg ik toch niet. Maar nu vegen ze mijn mouw. En over twintig jaar geven ze me vrienden uit de pot. Bob, ga weg! Niet meer Die mond, hè? Ja, gelijk Die haar vader zelfs verloog. Maar, maar daar noemde ook iemand. Maar mensen zich niet hoe wij zijn. Ja, die indruk gaf ze absoluut niet tijdens de ondervraging gisteren. Waar Pieter en die zogenaamde zwangerschap dan? Ze hebben haar trouwens al naar de afdeling psychiatrie overgebracht. Serieus? Maar ja. Ze heeft in haar cel aanvallen van hysterie gekregen. En ze bleef er maar over doorgaan dat de politie haar kind had vermoord en zo. En... Allee, dat moet ook al een zicht geweest zijn met dat kussen. Oh. <laughs> Simon, in godsnaam. Dat is ja, maar kijk eens, maar de een schoen had nu al vol confituur. Papa wordt er boos. Hè? Ja, papa ja, wordt zeker boos. <laughs> Ik helemaal vol. Ja, maar een Middag hier! Stefan? En, en de nieuws? Edward Bokour heeft met papa gebeld. Ah, over. Zeg, dat kun je het toch wel raden? Aan de moorden. Ja, nou, en... Uh, nog iets? Nog iets? Ik moest buiten gaan en ik heb uh, achter de deur staan luisteren. Ze waren aan het telefoneren, dus... Uh, ik heb niet alles kunnen verstaan.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 Ik wil hem wel laten zien. Oh. Ja. We zijn wel twee halfbroers, maar wat weten wij over elkaar? Vrij veel, dacht ik. Ja, maar ook vrij veel niet. Ik heb bijvoorbeeld enig idee hoe ik mijn dagen doorbreng. Met experimenteren is, is niet. Een af en toe een uitvinding. Inderdaad. En waar doe ik dat? Niet vraagt hem wel. Ja, zie je dat bedoel ik. Dus daar gaan we nu naartoe.